Middernacht, het is nu donderdag 20 september. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De voorzitter van het Europees Parlement, de Duitser Martin Schulz... heeft felle kritiek geuit op de Amerikaanse film... waarin de profeet Mohammed wordt bespot. Hij veroordeelde niet alleen de inhoud, maar ook de verspreiders van deze film. Volgens Schulz is de anti-islamfilm enorm vernederend... voor veel mensen over de hele wereld. Bij protesten tegen de film Innocence of Muslims... zijn de afgelopen dagen 30 doden gevallen. Nucleaire installaties in Nederland zijn veilig... Uitgebreid onderzoek door het Internationaal Atoomenergieagentschap heeft dat aangetoond. Het agentschap heeft onderzoek gedaan bij de kerncentrale in Borselen, bij Energie Petten en bij de onderzoeksreactor van de TU Delft. Nederland is het eerste West-Europese land waar de nucleaire installaties zo uitgebreid zijn geïnspecteerd. Rijkswaterstaat biedt reizigers tussen Den Haag en Rotterdam de komende twee weekenden goedkope treinretours aan. Een kaartje kost dan 2,50 in plaats van 8,80 euro. Het is een compensatie voor de wegwerkzaamheden in de regio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 De voorpagina van komende dag staat dat het woord weliswaar een handige manier is om minderheden aan te duiden, maar dat dat niet opweegt tegen de stigmatiserende en uitsluitende werking ervan. In Amsterdam is actrice Kitty Jansen overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Kitty Jansen speelde in tal van theaterproducties. Op televisie was ze te zien in jeugdseries als Siebertje en Marijntje Gijzen. Ook was ze te zien in afleveringen van de politieseries Baantje Baantjer en Russen. Kitty Jansen was 82 jaar. Het weer. Vannacht vooral in de kustgebieden buien, in het binnenland opklaringen. Komende dag vooral in het noorden enkele buien, in het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Drupsteen, Drupsteen, Drupsteen, Drupsteen. Goeienacht. Op verschillende plaatsen in ons land organiseerden VNO, NCW en MKB Nederland... miljoenen- of prinsjesdagontbijten voor ondernemers. En gisteren vertelde de koningin in haar troonreden... dat de overheid zich niet alleen richt op houdbare overheidsfinanciën... maar bijvoorbeeld ook op de bevordering van het ondernemerschap. De ondernemers in ons land staan dus eventjes in de spotlight... en wij in Casaluna doen daar vrolijk aan mee... In zekere zin dan. Waar, in ieder geval hebben wij vannacht een ondernemer uitgenodigd. En wat voor een. Mijn gast van vannacht is biologisch akkerbouwer... en sinds een jaar of vier directeur-eigenaar van de vegetarische slager. En hoe raar dat ook mag klinken, het verkopen van vegetarisch vlees... blijkt een behoorlijk gat in de markt te zijn. Jaap Korteweg, welkom in Casa Luna. je Kun je even naar deze computer kijken, naar dit scherm? Ik heb hier twee foto's voorgezet. Dit komt je vast bekend voor. Ja, die ken ik ja, die foto's. Ja, dat, da is, dat is jouw vrouw. Oh, ze is meteen weg. Wacht even. Jouw, ja. jouw vrouw, Marianne Thieme. Ja. Met een heel uh, apart pakje aan. Op Prinsjesdag gisteren. Een baret op de hoofd. Een, een soort van militair outfit. En een wortel. Hoe heet dat ook alweer? Zo'n. Zo uh... Ja, een soort. Dat, uh, uh, uh, well, ik noem uh, officieel. Een ja, een soort kogelriem, hè? Munitiegordel, ja. Munitie, ja, munitiegordel. Ja. Toen zei uh, gisteren. Gisteren, oh ja, je moet even voor je microfoon. Ja, ik, ik roep je nu naar de, naar de computer, maar je moet de microfoon nog wel in de oh ja. uh, toen, jij, toen ze gisteren uh, zo voor je stond, wat zei je toen tegen haar? Nou ja, ik vond het erg mooi. Ik, uh, ik heb er ook een hoop werk aan gehad. Ja? Want die ik, heb heb, die uh, ik heb die avond daarvoor uh, uh, die worteltjes uh, geoogst eerst op de boerderij uh, bij mij. Echt, die waren kakelvers? Die waren kakelvers. En die heb ik, uh, die heb ik dus in die, in die, uh, in, in die beugeltjes zitten doen. Dat waren er bij elkaar iets van tachtig. En uh, op maat zitten snijden en zo, want die wortels is natuurlijk een natuurproduct, dus die zijn niet allemaal precies van maat. Dus uh, ja, ik vond het leuk om het resultaat te zien. Het is leuk, hè? Het ziet ja. er mooi uit. Het is ah, een goed idee. Leuk. Maar ja. ze heeft het zelf bedacht of, of heb je ook meegedacht? Het eigenlijk? is voor mij geïnspireerd op uh, een kleindochter van Che uh, uh, Guevara. Oh ja. Ja. Dus die had, had die ook worteltjes gedaan? Die had ook worteltjes gedaan, ja. Oh. Als een soort uh, ja, symbool voor geweldloos verzet. Het staat er heel goed. En bij, bij Marianne was het, uh, even kijken, aandacht voor geweldloze revolutie die nodig is omdat we de wereld aan het uitputten zijn. Ja, dat had ze erbij gezegd. Ja, ja mooi. Um, ja, korte weg. <laughs> dit was de introductie. De, <laughs> tot twee uur vannacht te gast, want je blijft ook het tweede uur. Um, meer informatie over deze, uh, deze uitzending op radio 1.nl, dus www.radio 1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook al terugluisteren. En u kunt zich daar bijvoorbeeld ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. En er zijn ook weer foto's van ons gemaakt. Dus als u even gaat kijken op de Casa Facebook-site... morgenochtend is dat denk ik, of misschien straks, ik weet het eigenlijk niet... Dan, dan kunt u Jaap en mij daarop zien zitten. We zien er minder mooi uit dan Marianne Thieme, maar ook wij doen het best leuk. Um, en heel misschien, ik weet niet, heb je enig idee of dat gaat lukken? Gaan wij in het tweede uur um, wat van dat vegetarische vlees proeven? Ja, dat, uh, daar wordt aan gewerkt, uh, weet ik. Dus dan moet er even naar, naar huis gebeld worden bij mij. En dan, uh, als het mogelijk is dat er iemand rijdt uh, naar mijn huis, dan, uh, dan gaat het lukken. We kunnen ze het uh, afgeven. Dat is lekker spannend, een mooie teaser is dat. Ja. Ik zou dat wel leuk vinden. Ja, ik ook. Vegetarisch vlees. Ja, dat moet je proeven. Ja, dat wil ik graag proeven, ja. Want ik, ja, ik, ik, ik, uh, ik kan me er nog niet zo heel veel... Is, is er een groot verschil tussen de vleesvervangers die wij kennen? Ja. Ja, er is een heel groot verschil. Um, zeg maar de vleesvervangers die we kennen... en dan is uh, tofu zo'n zo voorbeeld... Hè, waarvan mensen zeggen... wat, wat zeg maar voor de vleesliefhebber een soort schrikbeeld is... Hè, moeten we dan allemaal tofu gaan eten. Zeker als het zacht is, ja. Ja, het heeft geen bite. Hè. Het, is, het, is, um, het mist die, uh, die structuur uh, van vlees. Ja. En, um, dus ja, dus, uh, en, en wat wij gedaan hebben... dat is een, uh, een, een vleesvervanger op de markt brengen... die wel die structuur heeft uh, van kip... En dan is het zelfs iets steviger nog dan, dan de kipfilet. Uh, als we het mensen laten proeven en dan kenners... dan zeggen ze het heeft meer de structuur van kippendij. Okay. Dat is wat steviger, maar ook wat smakelijker. Ja. En het is ook zo dat ons product eigenlijk wat smakelijker is... dan de normale kip, dan de kip uit de supermarkt. Dus uh, ja, wat kippiger dan kip. Ja. Um, en, um, waardoor in smaaktest vaak uh, gedacht wordt... dat de, het echte vlees de vleesvervanger is... en ons product het vlees... Oké, okay. oh, echt? Ja. Ik was laatst, uh, liep ik op straat en dan werd ik uh, aangehouden en toen werd mij gevraagd of ik uh, een testje wilde doen. Dan moest ik verschillende producten testen, ook vegetarisch gehakt. Ik, weet niet, dat, ik denk niet dat het voor jullie was hoor, maar toen dacht ik, nou, dat, ik vond het nog niet zo lekker. Ja. Maar, da, maar dat bestond ook al, he? vegetarisch gehakt. Ja. ja. ja. Dus uh, als je, dan, dan is dat misschien weer anders. Ik, even naar, naar het idee, want we hebben het ook over ondernemen vanavond. Uh, wanneer kwam jij op het idee om dat te gaan maken, dat vegetarische vlees? Um, nou, ik kwam op het idee toen, um, uh, dat is eind jaren negentig uh, geweest, uh, in 97 hebben we de varkenspest gehad. En dat was voor mij de druppel om, om, om, om het te gaan verdiepen in die vegetarische wereld, om vegetarisch te gaan eten. En in eerste instantie was dat uh, alleen thuis. Uh, buitenshuis, uh, dan uh, had ik nog wel vlees bij vrienden, kennissen in een restaurant. Ja. En ook om aan te passen. En, uh, en, en het gevolg was in eerste instantie ook dat ik vaker buiten huis had. Eigenlijk om een excuus om weer <laughs> ja. tot mijn een vlees te eten. En dan ga je inderdaad maar kijken... Maar je hield ervan? Ja, ontzettend. Ja, ik was echt een groot vleesliefhebber. Uh, uh, ik, ik kom uit een, uh, uit een groot gezin. En als het even kan, dan probeerde ik twee stukken te pikken. Zo uh, so, so zat dat een beetje. En, ja. uh, dus het was, het was erg uh, lastig om ermee uh, om te stoppen. En, maar goed, ik, ik, ik, ik, ik ben een beetje een techneut en ik zat te kijken naar die, naar die veehouderij. En als je, als je dat heel erg uh, sec bekijkt, dan zo'n zo, zo, zo bio-industriestal met, met 30.000 kippen erin. Daar gaat voer in en er komt, er komt vlees uit. Is, ja. Met andere woorden, die kippen die zetten dus dat, dat voer, en dat, is, dat zijn bonen en granen, uh, zetten ze om in iets wat we lekker vinden, vlees. Ja. Dat doen ze alleen heel erg inefficiënt. En met alle nadelen die het heeft en alle kritiek die erop is. Um, en ik dacht, het moet toch mogelijk zijn in deze tijd van high-tech. om die kip, om dat dier te vervangen door een machine. En uh, dat heeft me erg bezig gehouden. En um, ik heb eigenlijk in, in dat jaar twee beslissingen genomen. om, uh, om dus inderdaad uh, vegetarisch te gaan eten. En om uh, biologisch te gaan boeren. En in eerste instantie heb ik, uh, heeft de, de, de nadruk gelegd op het biologisch boeren. Uh, daar heb ik trouwens ook met behulp van techniek uh, behoorlijke stappen kunnen zetten. om dat op een efficiëntere manier te doen. En ik ben een jaar of zes, zeven terug uh, echt gestart actief. met, uh, met zeg maar, de machine voor het zoeken naar de techniek. voor uh, het omzetten van uh, bonen en granen in vlees. Hè. Dus om het dier te vervangen door een machine. Maar het wordt dan toch nooit echt vlees? Is jammer dat je dat hier niet. Dan we dan gaan we nog Ja, ik... we, we blijven het... duimen. Maar, ja. maar je kan, dat kan toch helemaal niet? Ja, dat hoe kan je wel. Nou, het ja. wordt, wordt nooit vlees. Het blijft toch, waar, waar maak je het van dan? we maken van soja. Dus de, de soja is ook het belangrijkste product voor, uh, voor de intensieve vuilderij uh, als voer. Ja. Er zit veel eiwit in. In soja zit meer eiwit dan in vlees. Dus dan heb je qua voedingswaarde heb je het al. En, um, een goede punt is met die soja dat het van ver weg komt. Dat groeit rond de evenaar. Um, dus dus we zijn ook gaan zoeken naar vervanger. En dat is lupine. Dat is een boom die hier in, in, um, in, in deze regio groeit, in West-Europa. Uh, die heeft ook een hoog eiwitgehalte. En daarnaast ook een hoog vezelgehalte. Dus qua voedingswaarde precies wat we nodig hebben. Alleen dan heb je een boom. Hè? Dan heb je nog geen vleesstructuur. Ja. En uh, nou, ik ben gaan zoeken naar, uh, naar technieken. En rond gaan bellen en gaan kijken. En uh, ik ben in aanraking gekomen met een paar uh, bedrijven die um, um, een idee hadden over ja, bedrijven, dat waren het helemaal nog niet. Het waren ideeën, het waren zeg maar Willy Wortels. Die, uh, die technieken hadden bedacht uh, om inderdaad van die, van die bonen een vleesstructuur te maken. En ja, een zodanige vleesstructuur dat je de slagers, vleesinkopers, maar voor de gek houdt. Ja, ja dat, dat is wel typisch. We, hebben, we werken nu samen met een grote saladeproducent. Um, die aan alle supermarkten in Nederland uh, zo'n beetje levert. Uh, en die, die heeft er gewoon plezier in, die verkoop... om bij die supermarkt inkopers langs te gaan, die vleesinkopers... en ze het gewoon te laten proeven en niks te zeggen. Ja. En dan, uh, ja, iedereen trapt daarin. Uh, maar in de, de, de salade heeft... kan ik me dat ook nog wel voorstellen. Ja, er zit kip... er zoveel omheen. Dan... Hij heeft een kip-kerriesalade en een kip-saté-salade. Ja, maar en... dan is die saté en die curry zo sterk dat je het vlees misschien minder proeft. Dan? Ja, maar het gaat natuurlijk bij vlees niet zozeer om de smaak, maar meer om de bite. Ja. En, en dat komt er heel duidelijk uit. Maar we laten zelf onze kip altijd uh, proeven, uh, naturel. Dus zonder sausje erbij. We doen er helemaal niks bij. En, ja. Dus ik hoop inderdaad dat het lukt om uh, hier naartoe te krijgen. Want dan ga ik hem voor je bakken. Oh, heerlijk. Uh, want dat is het beste. Anders blijft het gewoon je... een uurtje langer zitten. Wat nou, dat, dat, dat kan ook. Want, um, uh, want je hebt gelijk als je er saus omheen doet, saté, of zo wordt het makkelijker. Ja. Dus we laten hem altijd proeven, gewoon zonder sausjes, zonder, uh, zonder meer. Zo, zo gebakken. Zo vanaf de grillplaat. En dan zijn uh, ja, slagers zijn gewoon verrast. En We leveren ook aan uh, topslagers. Onze eerste klant, dat was de slager van het jaar. Hè? Uh, Arno Wapenaar uit Vlaardingen. Ja. Die uh, dus vanuit de slagerswereld verkozen is tot beste slager. En uh, die zei van, nou ja, goed, ik wil, uh, ik wil mijn klanten... wil ik ook de, best, de beste vleesvervanger verkopen. En die hebben jullie. Uh, die was echt uh, onder de indruk van de kwaliteit. Ja, wel mooi, hè? Ja. Maar dat idee, daar ben je dus zeven jaar geleden mee aan de slag gegaan. Maar je hebt je hele leven dus omgegooid. Eerst ben je biologische boer geworden. Toen ben je gestopt met vlees eten, eerst buiten de deur. Wanneer ben je definitief gestopt? Uh, ik ben definitief gestopt, um, dat is een jaar of acht, negen geleden denk ik. Toen, uh, toen had ik het uh, zo georganiseerd op mijn bedrijf. dat ik een soort waterberging had gecreëerd van een paar hectare. Het was eigenlijk een stuk natuur, ingericht om bij overvoedige regenval. Uh, als een soort buffer te kunnen dienen. Om het water daar te kunnen bewegen. Zodat de gewassen niet uh, beschadigd worden. En uh, ik dacht, nou ga ik het helemaal perfect doen. Ik ga daar zelf, een, ik koop een paar kalfjes. Of, of een paar uh, varkens. En die ga ik daar uh, in die natuur laten lopen. Ga ik heel goed verzorgen. Ja. En dan na drie jaar, dan, uh, dan slacht ik ze zelf. Ja. Uh, en ik eet ze op. En uh, ik was bezig met dat idee. En toen realiseerde ik me, van, uh, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen als ik dat drie jaar tegen aangekeken heb. Twee, tegen twee of drie uh, kappers. Ja. Dan, nee. dan, dan ga ik die niet zelf slachten en opeten. En toen dacht ik van nou ja goed. Als je het dan optimaal doet hè, qua dierenwelzijn. Qua uh, band met het dier. En het dier zeg maar in zijn waarde laten. En uh, je kunt het dan niet. Terwijl ik toch in het verleden gejaagd heb. Dus, dus, dus eigenlijk uh, je dat, gejaagd. Zou, zou geen punt moeten zijn. Dan, dan, uh, dan, dan klopt het niet. Dan klopt het niet voor mij. En dan moet ik er echt mee stoppen. En dat was, dat was voor mij de drempel. En kende je Marianne Thieme toen nog? Nee, nee. Dus die heeft er geen rol in gespeeld? Nee, nee, nee, nee. nee. We hebben elkaar eigenlijk leren kennen... omdat we dezelfde ideeën hadden met dezelfde dingen bezig waren. Okay. Ja, dus toen de partij van de dieren is uh, gestart... Uh, de eerste keer dat ze verkiezing verkiezingen meedeed heb ik gelijk op gestemd... omdat ik dat een heel belangrijk thema vond. Waar ik zelf ook mee bezig was al actief. Ja, ja. ja. En je hebt gejaagd, zei je? Ja, in het ver verleden. ja. Dus toen kon je het wel? Ja. ja, maar dat is anders, want dan heb je geen band met zo'n dier. Hè. Dat is natuurlijk een, uh, ik bedoel, dat, dat, dat is wild en dat, dat ken je niet. Daar heb je niet voor gezorgd. Ja. En dat maakt een verschil. Maar zou je dat nog steeds kunnen? Nee, dat zou ik nog niet meer kunnen. Maar dat komt ook omdat ik uh, van mening veranderd ben over de noodzaak daarvan. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de agrarische wereld... waarin eigenlijk algemeen gedacht wordt dat jagen noodzakelijk is. Hè, dat omdat je, anders de gewassen eraan gaan. Ja, precies. Dat je dit, zeg maar, dat, dat moet beheren en beheersen en, en uh, af moet schieten... want anders dan gaat het mis. Ja. En ik heb zelf gemerkt, inderdaad, door, door dat ik zelf boer was en jager... en, en er gewoon mee gestopt ben. Uh, dus gewoon heb gezien, wat gebeurt er nou op mijn bedrijf als ik niet jaag? Want er jaagden ook geen andere mensen. En ik zag dat het heel goed ging. Dat ik gewoon met andere maatregelen uh, prima in staat was om, uh, om schade te voorkomen. Ja. Dus, en op het moment dat dan die noodzaak wegvalt, het nut ervan, of de noodzaak... ja, daar ga je natuurlijk heel anders naar kijken. Maar weet Want... jij nog hoe het, hoe het voelde als jij een, een beest geschoten had? Ja, dat, dat weet ik nog wel. Ja, dat is gewoon. Uh, ja, dat, dat, is, dat, is toch, dat is toch moeilijk in de zin van. Uh, dat je wil uh, ja, dat, dat zo'n dier natuurlijk niet leidt. Hè? Dus, dus dat is. En, en, en met jagen gaat het gewoon vaak mis. Ik bedoel, mensen zijn buitengewoon slechte jagers. Hè? Als je dat vergelijkt met dieren. Uh, dus uh, zeg maar, dieren die, uh, die jagen, die kunnen dat veel beter. Als je ziet, de gemiddelde jager, die schiet, ja, die schiet gewoon van, van drie keer, schiet hij twee keer mis of half raak. Ja, dan zijn ze gewond en dan stompen ze stomp door. Dat kan, vandoor. dat kan, ja. Maar hoop. dacht je dan ook van, yes, ik heb hem? Nou ja, je hoopt dan dat zo'n dier gelijk dood is, hè? Ja, maar, je ja, hoopt dat ook, best... maar hoop je ook dat je, dat je hem raakt? Is ja, dat ja toch ook... anders schiet je niet, ja. Tuurlijk. Ja, maar ook echt fanatiek, dat, je, ik bedoel, dat het ook echt een soort euforisch gevoel is. Ja, en... het, is, het is inderdaad een soort van, uh, van passie, dat klopt. En, uh, en, en, dat, uh, en dat moment dat je uh, zeg maar daarin zit, dat je er gewoon vanuit gaat van... ja, dat is nodig en noodzakelijk, ja wat eigenlijk in de landbouw algemeen uh, aanvaard is... Dan, uh, dan klopt dat. Dan, is dat, dan kun je dat eigenlijk vergelijken... met ieder ander spelletje met voetbal. Of en jawel, met, uh... je wil winnen, je wil zo'n beest dood hebben. Nou ja, je wil niet zo'n beest dood hebben, maar je wil hem wel vangen. Ja, klopt. Nee, want dat is een heel, ja, dubbel, dat is dus een heel dubbel gevoel. Je schiet hem dood. Ja, precies, dat is een heel dubbel gevoel, want je wil niet dat zo'n dier leidt. Maar zijn, zijn er ook jagers die dat dubbele gevoel niet hebben? Kwamen je die ook tegen, die gewoon alleen maar leuk vonden? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet het niet. Ik kan me het niet zo goed voorstellen, maar uh, ja, die zullen er ongetwijfeld misschien ook zijn. Maar jij bent wel heel erg veranderd dus. Ja, klopt. Waar, is, ja. waar, waar zit hem dat in? Nou ja, het is, dat komt toch door, door zeg maar de ervaringen die je, die, je, die je meemaakt in je leven... en, en, en, en dingen ter discussie durft te stellen voor jezelf. Wat voor ervaringen? Nou, dus met, met het jagen inderdaad. Dat, je, dat ik uh, heb ervaren dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. En als je het ook doordenkt, en jagen is een buitengewone. Uh, ja, botte manier om, om eigenlijk op te treden. Ik bedoel, we zijn natuurlijk intelligente wezens. Ja. En je zou denken, er, er zijn toch veel betere manieren te bedenken... om bijvoorbeeld uh, wildschade te voorkomen dan, dan jagen. Het blijkt, het blijkt ook zeer ineffectief te zijn. Ja, nee, maar er is ook een tijd geweest dat je gewoon... de twee, twee stukjes vlees probeerde te bemachtigen in het gezin... en dat je daar helemaal niet mee bezig was. Nee, dat klopt. Inderdaad. En het is zo dat ik in die tijd, hè, dat, ik, uh, dat ik dan vond dat. Uh, uh, ja, de, de, de, de intensieve verhouderij, daar heb ik altijd, altijd al wat moeite mee gehad. En dan dacht ik, als zo'n dier dan maar een goed leven heeft gehad. En, uh, en, en, en zeg maar in het wild heeft geleefd, is dat in ieder geval nog beter. En het was ook in een tijd dat ik ervan uitging dat vlees eten een soort noodzaak was. Hè. Zo ben ik natuurlijk opgegroeid. Ja. ja, dat was helemaal geen discussie. Vlees eten was iets vanzelfsprekend. Hè. Dus er moesten dieren gehouden worden, moesten dieren dood. Ja, wat is dan het beste, het een of het ander? En dat is uh, in, de, in de loop van mijn leven allemaal ter discussie komen te staan. Ja, ik vertelde jou net, dat zal ik nu ook even met de luisteraar delen... dat ik uh, een paar jaar geleden een portret heb gemaakt van jouw vrouw, hè, van Marianne Tiemu dus. En uh, vanaf dat moment, dat is echt waar, uh, eet ik... Bijna alleen nog maar biologisch vlees. Het is niet altijd mogelijk. Sommige dingen hebben ze niet biologisch en die wil ik dan toch eten. Dan ben ik dus niet heel principieel, maar dat is toch wel behoorlijk veranderd. En ik zei net ook dat ik zo bang ben dat ik na vanavond alleen nog maar dat vegetarische vlees ga eten. Omdat ik, omdat ik echt bang ben dat ik geen vlees meer eet. Ik vind vlees hartstikke lekker. Ja, ja ik snap het helemaal. Ik bedoel, dat, dat, dat gevoel dat ken ik. En dat is ook, dat is ook uh, het, uh, zeg maar de basis voor de vegetarische slagen. Dat we uitgaan van de emotie van de vleeseter en de smaakbeleving. En dat is onze uh, uh, standaard. Maar kan je er ook jus, jus van maken? Nee. Ja, wij, hebben, wij, wij, wij verkopen juspoeder. Die erg lekker is. Hè? Dus ik, uh, maar je kan uh, niet, als je het in de pan gooit, uh, een beetje jus ervan krijgen. Nee maar, dat, nee, maar dat. dat, dat uh, zo lekker de jus, hè? Ja, maar wij hebben heerlijke jus. Ik ja? weet zeker dat jij die ook heel lekker vindt. Ja. Laten ze dat even meebrengen dan zo. <lacht> <lacht> en, ja. en biefstuk, want dat is rood vlees. Ja. Kan ook. Dat zit er ook aan te komen, ja. We zijn nu bezig met, uh, met, een, uh, met een nieuwe techniek... die uh, echt de structuur heeft van rundvlees. Dan iets meer zeg maar, draadjesvlees, dan, dan, uh, dan de biefstuk. Maar niet heeft. de rode zit, het, het, stoof ja. eet, het stoofvlees. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ook. Dat, ik bedoel, dat, dat Alles zit, is mogelijk. Zit, ja, dat zit er allemaal aan Je bent een tovenaar. Nou ja, ik niet hoor. Ik bedoel, ik doe dat niet zelf. Ja. Ik, uh, maar ik, het, het is wel zo dat als het om, om smaak gaat, om het keuren van de producten... dan, uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan wil ik echt uh, er zelf achter staan. Maar uh, kijk, al die techniek, die heb ik niet zelf in huis. Die kennis. Ja. Nee. Gelukkig maar. Ja. <laughs> uh, nou stond vandaag op de site van de Volkskrant... dat, dat jullie uh, het gewoon uh, uh, naar kip en, en teriyaki en uh, gehakt bal en weet ik wat allemaal mogen blijven noemen. Dat is een beetje verwarrend voor mij, want twee dagen geleden... las ik ergens op het internet dat het juist niet mocht. Want uh, er is een gedoe over, hè? Want ja. uh, mensen uit uh, de vleesverwerkende industrie... die vinden dat, jullie, uh, het nogal, dat het nogal verwarrend is als jullie dat ook echt kip noemen. Nou ja, wat ik net al zei. Wat is er nou uitgekomen? Die berichten spreken elkaar tegen. Ja, die berichten spreken elkaar inderdaad tegen. Nou, wat, wat eruit is gekomen uh, is dat uh, de, de, de voedselwaarautoriteit uh, tegen ons heeft gezegd: van uh, ja, door ons op heeft gewezen: van kijk daarnaar. Kijk daar eens kritisch naar in die productnamen. Want uh, ja, in ieder geval, uh, er zijn bij ons klachten binnengekomen vanuit uh, de vleesbranche. En euh, nou ja, euh, doe, daar, doe daar je voordeel mee. Probeer daar zeg maar, op een positieve manier iets mee te doen. Dus daar zijn we ook naar aan het kijken. We gaan ook wel wat dingen veranderen. Maar aan de andere kant hebben ze gezegd van... Euh, jullie maken duidelijk genoeg dat het niet om vlees gaat. Hè? Dus het is niet zo... Kijk, het belang van de consument staat natuurlijk voorop. Het moet niet zo zijn dat de consument iets gaat eten euh, wat hij niet verwacht. En dat is niet in het geding. Er zijn ook vanuit consumentenzijde geen klachten binnengekomen... Maar het is dus vanuit de, de, de vleesbranche, vanuit de, de, de wereld van de kip... en um, die zeggen van, nou ja, de, de, de, waarom, waarom moet je onze naam gebruiken? En, ja. en dat is verwarrend. En, uh, maar goed, um, ja, ik zeg, zie het als een compliment vanuit de vegetarische wereld... dat in ieder geval kip lekker is. Hè? Dat, ja. dat we daar naar streven. Ik bedoel, probeer er zo naar te kijken. Kijk, ons product is nu nog duurder dan de kiloknaller. Ja, maar dus dan, dan in, in die zin vergissen mensen zich niet zomaar. Maar niet alleen dan de kilokanalen, het is ook duurder dan vlees? Toch? Het, is, het is nu de prijs van biologisch vlees. Ja, daar zitten wij nu op. En dat is tijdelijk, hè? want uh, als je kijkt naar puur naar de efficiëntie... Dan, dan gaan we veel goedkoper worden. Want we hebben veel minder input nodig. Maar het is een kwestie van tijd. Hè? We zijn in ieder geval nu nog duurder, dus mensen vergissen zich niet zomaar. Um, maar dat is dus de status, dus we zijn aan het kijken. En we gaan een aantal namen gaan we ook aanscherpen. We gaan er bijvoorbeeld bij vermelden dat het uh, op basis van soja is. Ja. ja. En... Um, ja, We gaan op een creatieve manier voor zorgen. Want, uh, dat het, dat het zeg maar wel nog uh, duidelijk is voor de consument. Want dat is onze drijfveer. Het is niet zo dat, dat wij nou iets uh, vervelend willen doen aan de kippensector. Maar we, we zoeken echt naar imitaties van het vlees. We hebben ja. ons ook niet, niet, niet voor niks vegetarische slager genoemd. Um, kijk, er zijn ook mensen die zeggen... waarom zou je nou als vegetariër iets, toch vlees willen eten? Ja. Dat is toch gek? Ja. Maar, maar dat is niet gek. Want um, de meeste mensen houden van vlees. En de meeste van onze klanten ook. En, we, wij, en kijk, en als je niet van vlees houdt, nou ja, dan is het ook heel makkelijk, weet dan je wel. Je ergens dan, anders ja, vinden. dan ga je gewoon lekker bonen eten. Ja. Maar we richten ons juist op de mensen die van vlees houden. Ja. En vanwege de argumenten er wel mee willen stoppen. Maar eh, het gewoon niet kunnen laten omdat ze het vlees wel lekker vinden. Heb je dus veel je moet natuurlijk gewoon duidelijk zijn, dat als iemand gewoon houdt van kip. Ja, kijk, hoe moet je het dan noemen, weet je wel? Ja, uh, snap ik. Uh, Heb je veel vijanden als vegetarische klaren? Nou, ik, ik moet zeggen, daar horen we weinig van, want we werken uh, in de productontwikkeling juist heel veel, heel veel samen met, met slagers, uh, mensen uit de vleesbranche. De, de, omdat die gewoon verstand hebben van lekker vlees en lekker vleesproducten. Dus bij wijze van spreken, een hamburger of een kroket, of, of, uh, die maken we samen met, met, uh, met mensen uit die vleesbranche die dat weten hoe dat moet. Um, dus je ziet eigenlijk twee dingen. Je ziet dat, dat, dat uh, ook topslagers... gewoon ambachtelijke slagers verkopen onze producten. Eh, er staan er een aantal op onze site vermeld... Uh, die, die onze producten verkopen. Maar je ziet ook een groep in die slagerswereld... die ons als een gevaar ziet. Dat uh, is niet nodig. Want uh, kijk, als je er voor open staat en je zegt... van, nou ja, gut, wat maakt het uit wat er in mijn schap ligt... of dat, of dat er nou afkomstig is van, van een dier of van een plant. Het is ja. een slagersproduct. Ik kan er een marge op maken. Dan maakt dat gewoon niet uit. Ja. Nee, als je er zo naar kijkt. Maar, uh, maar goed, zover is iedereen nog niet. Nee. Dus we hebben absoluut uh, mensen die uh, moeite hebben met wat we doen. Ja. Even weer terug naar dat ondernemerschap. Je kreeg dat idee en je bent het gaan doen. En uh, andere mensen hebben het allemaal al gemaakt. Lupine, dat ben je gaan verbouwen. Dat is als grondstof, omdat het vezelrijk is en omdat het eiwitrijk is. Is dat uh, als grondstof voor dat vlees, de alternatieve vlees gaan dienen. En op een gegeven moment, toen bleek dat er ook echt een markt voor was. Ja. Hoe is dat dan, om dat te ontdekken? Dat weet ja, ik wel. volgens je... mij het is dat, is, dat is op, een, op, op een bijzondere manier gegaan. Ik heb gelijk de samenwerking gezocht met, uh, met inderdaad uh, uh, een, een topkok. Ik ben met to in het begin samengewerkt met, met een topkok. En die was enthousiast over de producten. En dat was nieuw. En, uh, Want hij was nog nooit uh, eerder over vegetarische. Niet over vleesvervangers. Nou, wel, nee, niet over vleesvervangers. Vleesvervangers was Ontzettend. eigenlijk in de culinaire wereld was, een, was, was dat een scheldwoord. Ja. Dat doe je niet. En eh, nou, toen hebben we dus een aantal topkoks die hebben met onze producten gewerkt. En enthousiast. En dat was volgens mij een soort omslag. Um, he, waarbij ineens het mogelijk is dat een vleesvervanger nep... He, dat klinkt als nep... dat het gewoon uh, als heel lekker ervaren wordt. En culinair hoogstaand. Maar zo zijn we wel ingestoken dus vanaf het begin. En, uh, maar klein met een winkeltje in Den Haag. He, ja. een, een, klein, een klein winkeltje waar we op een ambachtelijke manier die producten maakten. Met, met topcocks, dus. Ja. Maar op een gegeven moment blijkt dus dat het aanslaat. Ja, ja maar. De, en dat is een soort. Nou ja, het lijkt me een gemeen. geweldig gevoel. Ja, dat is inderdaad een geweldig gevoel. En natuurlijk ook gewoon puur voor mezelf. En, en, en, en het zeg maar. Ja, je merkt dat, dat veel mensen, met name mannen... die krijgen het Spaans benauwd bij de gedachte aan een leven zonder vlees. He, dat is gewoon geen leven. Daar willen ze eigenlijk helemaal niet over nadenken. Nee, dan en op heeft het moment eigenlijk je dan... geen zin meer. Nee, we krijgen dus, dus, dus mensen in de winkel die, dan, die dat product proeven. Zeggen, ja, weet je, dit is, dit is voor dit product is het opgelost. He. Met, met de, spek. de spek is geregeld. Hoe, heb ik geen vlees meer nodig? Voor de kip is het geregeld. Heb ik geen vlees meer nodig? Kijk, die biefstuk hebben we nog niet, he, maar die komt er wel aan. Ja, ik ben echt zo benieuwd. Weet je, we gaan even een plaatje draaien... Speel jij even hoe het ervoor staat, oké? Okay? Ja. En wat voor muziek gaan we beluisteren? Jij moet het zelf starten, geloof ik, hier vandaan. Oh, eens even kijken, hoor. We gaan een... Oh, je moet het nummer nog uitzoeken. <laughs> ik, uh, Ach ja, we, uh, hebben de... we gaan iets uh, draaien uit de film Amelie. hè? Ja, klopt. En dan... Is dit het? Als het goed is wel. Is dit het goede nummer ook? Ja, dit is het goede nummer. Ah ja, dus dit vind jij mooi. <laughs> ja. Ja, dit is goed, hè? Ja, ja, het is, een, het is een wat minder bekend nummer van de, van de cd. We gaan, we gaan even luisteren, we hebben het er straks over. En, en jij even bellen dus. Ja. Dat is vrij plotseling. Oh, oh de we kunnen de CD ook wel gewoon draaien natuurlijk. Nee, laten we dat niet doen. Maar waar, waarom deze muziek? Oh! Mag ik hem even ja, opnemen? Ja, ja, leuk, want dat, misschien gaat het over, dat Fleet. Oh, Hi. het is een hele rare uitzending aan het worden zo. Hoi. Ja, dat lukt nog niet. Dat, dat is Marianne Thiemer, die belt dat nu. Ik heb niet zou kunnen rijden van courier, maar dat is nog niet gelukt. Wil dus jij dat goed te doen, trouwens? Ja, <laughs> Dit is een gek uitzending. Um, ja, wat doen ja, we hebt, dan? Je hebt de groeten van Klaas. <laughs> nou, dat is leuk. Ja. We, gaan, we gaan nog even door. We gaan nog even door met Amelie. Oh, dat kan niet. Oké. <laughs> Hé, hey, maar dan ga ik even verder. Waarschijnlijk gaan we het uh, plaatje zo meteen, uh, nog wel een keer beluisteren, of zo, we ja, andere uh, muziek in tweede uur. Maar nu, uh, nu gaan we weer door. Ja, kortweg te gast in uh, Luna, de vegetarische slager. Ja, en het was belangrijk dat telefoontje even op te nemen, want uh, ja, ik, we moeten het even opbiegen. Je bent gewoon vergeten om vlees mee te nemen, of dat vegetarische Ja, dat is vlees, en, en, en een kookstelletje. Nou, nou, we krijgen het gewoon niet voor elkaar het is om te dat is, dat is absoluut niet, niet handig, natuurlijk. Nee, het is jammer, want ik had zo graag en ik, dan was ik heel enthousiast geworden, misschien. Maar nu, nu kan dat dus niet. Ja, maar we moeten dan wel iets anders afspreken, stel ik ja, voor. ja, dan kom ik. Ja, dat is goed. Graag, want dat dat, het, ja, nee, dat is... Alleen heeft de luisteraar daar dan niks aan. Maar wij, nou. wij, gaan, wij, ja, wij gaan nu door. Want wel, ik wil even iets anders aan jou voorleggen. Hè. We hadden het erover. Jij zei oh, iets, iets wat ik heel interessant vond. Van, van één kilo grondstof zag ik. Ik weet niet wat het voor graan of lupine is. Kun je drie kilo vlees maken. Ja klopt. Dat, dat leek me zo gek. Ja, ja nou ja goed. Het, kijk het is, die, die grondstof dat is uh, uh, meel. Uh, Soja meel of lupine meel. En uh, dat doe je eigenlijk gewoon uh, uh, twee delen water bij. En, en... dan heb je zo'n stevig vlees. Ja, Hoe klopt. Kan dat? dat nou? Nou ja, het is natuurlijk niet zo gek. Dat meel dat heeft uh, 80, 90 procent uh, droge stof. He, dus er zit maar 14 procent water in. En uh, in vlees zit natuurlijk. Uh, dat is ook voor 70% water. Ja. Of iets dergelijks. He, dus zo eenvoudig is het. Maar zoveel gaat er dus verloren met de productie van vlees. Want als je vlees produceert, dan heb je juist heel veel. Ja, dan heb je ongeveer zeg maar 3 kilo. En dat is bij kip dan het. Nog het meest gunstig heb ik kippenvlees. Dan heb je drie kilo voer nodig voor een kilo vlees. Uh, maar bij ons is het zo. Uh, wij maken van drie kilo voer tien kilo vlees. Ja. Ongeveer. Het is dus een factor 10 verschil. En dat is bij varkens en bij, uh, bij koeien is dat nog gewoon gunstiger. Toch zei uh, Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van uh, Wageningen Universiteit en Research Centrum. Uh, we moeten niet minder, maar meer intensieve landbouw gaan plegen en uiteindelijk ook meer uh, intensieve veeteelt gaan doen, omdat je ja, dat eigenlijk verplicht bent aan de wereld. De wereldbevolking neemt nog met 2 miljard mensen toe en daarom is het zo belangrijk om die intensieve veeteelt en, en uh, landbouw te blijven uh, doen. Doen is geloof ik niet het goede woord, maar in ieder geval, je begrijpt het wel. Want anders dan, dan uh, neem je niet de verantwoordelijkheid om de hele bevolking te voeden. Ja. Hij zegt dat is uiteindelijk toch duurzamer. Ja, nou goed, wat, wat hij dus vergelijkt... Hè, dat is dan extensieve en intensieve veehouderij met elkaar. En, uh, en hij ziet dat, uh, uh, dat het met extensieve veehouderij niet lukt. Maar goed, uh, met intensieve veehouderij gaat het ook niet lukken. Hè, dus, uh, maar voor hem is het een soort voldongen feit... dat, dat mensen, en dan, uh, ik heb begrepen dat hij ook heeft gezegd... Uh, met name dan de Chinezen, want uh, als je dan met hem zegt... van, nou ja, weet je je kunt ook op een andere manier vlees produceren, vleesvervangers... Ja. Dan zegt hij: Ja, dat kan dan misschien hier wel in Europa, maar niet, eh, ga het maar eens in China vertellen. Weet ja. Je wel? Nou ja, voordat je Nederland om hebt, ben je al een heel stuk verder. Maar inderdaad, dan, dan komt de rest van de wereld nog. Ja, goed, maar goed. Kijk, als je natuurlijk aan de weg timmert voor de toekomst, dan, dan is dit de enige manier waarop het kan. Ja. Ik bedoel, als we wereldwijd het voedselpatroon wat we hier hebben gaan voeren, als de Chinezen en, en mensen uit India net zoveel vlees gaan eten als wij, dat is, dat is op geen enkele manier uit te rekenen dat het kan. Nee, ook niet als je het heel intensief doet. Ook met niet als je de... het heel intensief nee. doet. En uh, kijk, nu is het al zo dat uh, de, de kap van het zo. dat gaat natuurlijk uh, nog in een versneld tempo voort. Uh, en wat is precies de link met... Uh, nou daar, ja, het, dat het, wordt gebruikt als landbouwgrond. Ja, uh, als je wereldwijd kijkt... dan denk ik dat ongeveer 60, 70 procent van het landbouwareaal... dat wordt gebruikt voor, uh, voor veehouderij, voor voer. Dus en, is dat, en, um, ik, ik hoorde laatst een derde, maar... Nou ja, dat, dat, dat hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Hè. Je hebt natuurlijk, uh, natuurlijk uh, graanteld, ongeveer de helft ja. van het graanareaal. Uh, en, en, en de soja wordt voor, een heel, voor het grootste deel uh, gebruikt voor veevoer. En je hebt natuurlijk nog heel veel gras, graslanden. Hè. Ja. Dus als je dat alles bij elkaar optelt, dan is het meer dan de helft van het landbouwareaal. Uh, Louise Fresco, toch niet de eerste de beste, die heeft uitgerekend... dat wanneer we allemaal een vegetarisch dieet zouden volgen... dus of vegetarisch vlees zouden eten... dan, uh, dan kunnen we 30 uh, miljard mensen voeden. En, um, en die 9 miljard mensen die er over 20, 30 jaar zijn... Um, die het, het, zeg maar, het eetpatroon van wat we hier in het Westen hebben... de vlees die wij in Europa en Amerika eten... die kunnen we niet voeden. Ja. Met andere woorden, het is een factor tig een verschil. Maar, maar wat hij zei aan het Dijkhuis is van... Uh, je moet er niet van uitgaan dat iedereen gaat stoppen met vlees eten. En uh, Mensen moeten ook de vrijheid <tus> houden om daar zelf een beslissing uh, over te nemen. En dan kun je het maar beter... Uh, veel beesten op een klein stukje hebben... in plaats van uh, biologische uh, boeren... Die, die heel veel land nodig hebben... om een paar koeien te laten grazen. Ja, en dat is een hele... Dat is zeg maar een hele uh, moet ik het zeggen... een technocratische benadering. Heel economisch. Heel economisch. En, en niet en, niet uh, zo diervriendelijk. Uh, nou ja, niet zo diervriendelijk, weet je. Dan, dan, dan, dan, uh, he, we, dan, dan krijg je dus het beeld van de megastallen. Hè. Zeg maar, als je dat helemaal optimaliseert... dan is dat een flat bij de haven. Dat komt binnen bij de haven van Rotterdam. Ja. Dus dan zet je daar een flat, een flat neer met 100.000 uh, 100 varkens of een miljoen varkens. Hè? En daar gaan dan schepen met, met soja in en dan komt vlees uit. Hè? Je hebt die slachterij ook in dat complex zitten. Uh, is, dat, is, is dat zeg maar een manier van uh, uh, vlees produceren of van dieren houden die, die, die, die, die, die uh, tot de verbeelding spreekt? Ja, bij mij spreekt hij wel tot de verbeelding, maar dan wel in een hele negatieve zin. Maar dat is wel de uitkomst van zijn, uh, van zijn redenatie. En uh, je merkt gewoon dat dat bij mensen op grote weerstand stuit. En dat, uh, ik bedoel, heel veel mensen die hebben toch nog een soort uh, beeld de lambo van... Uh, een soort van uh, romantisch beeld. Ja, dat kun je dan absoluut niet meer volhouden. Het is echt industrie. Ja. Kijk, en als je dan de mogelijkheid hebt om, een, uh, om met een machine uh, vlees te maken... wat net zo lekker is, veel gezonder is, ja. veel duurzamer geproduceerd wordt... want het gaat natuurlijk uiteindelijk over de smaak. Hè? Kijk, de, de, de enige reden voor vlees eten is de smaak... Ja. Alle andere en, argumenten. En de structuur zijn het. De, de ja, dus, maar goed, dat bepaalt het hè. Dus inderdaad, smaakstructuur dat bepaalt in ieder geval de smaakbeleving. Ja. Maar dat is het enige argument. Nou, als je dan een machine hebt, die, die, die, die, die, die, die wij nu hebben, uh, waarbij het zo is dat, het, dat, dat die kip lekkerder gevonden wordt dan de uh, kip uit de bio-industrie. Maar die wordt lekkerder gevonden door de makers. Nee, die wordt lekkerder gevonden door culinair journalisten, door, uh, door, door vleeszetters ja. Wordt die lekkerder gevonden in smaaktests op, op, op straat. Maar iedereen, of zijn er ook mensen die het minder lekker vinden? Die zijn er eigenlijk niet. Nee. nee we, we krijgen zulke geweldige verhalen binnen, want we hebben onze site een actie van. Uh, maar als ik dit ga checken, uh, bedrieg je partner? Uh, en, want dat doen we natuurlijk wel. Kijk, we gaan niet de consument voor de gek houden uh, met onze verpakking, maar we roepen mensen wel op van. Uh, he, uh, ga die vleesetende buurman uh, die zegt: Van het kan niet een vleesvervanger, ga die voor de gek houden. He, uh, bereid hem een maaltijd en, uh, en zeg niks en, uh, en vraag hoe het gesmaakt heeft. Of maak twee maaltijden in met onze kip uh, en, en, en met echte kip en, en, en laat ze, laat ze, laat ze uh, kiezen. Ja. En uh, dat, dat, dat krijg je geweldige verhalen van binnen. Want mensen zijn, die vallen gewoon echt stil. Ja. Dit is geen opschreeper. Nee, dit is geen opschreeper, Daar nou, houden er niet van. Hè? Nee. Uh, en de gezondheid? Want je zegt het is gezonder? Ja, je voedingswaarde hebt... heb je niet. Uh, dat wordt toch vaak gezegd, want is er geen verschil tussen dierlijk eiwit en een een en hoe heet het? Uh... Het is uh, de de de ja, kwaliteit gaat het nog met de samenstelling en die is van uh, van soja en lupine is die erg goed. Ehm um... Kijk, ijzer, dat kun je heel goed binnenkrijgen uh, via groenten. Dat, is, uh, dat, dat hoeft niet met vlees. Je kunt het ook nog aan die producten toevoegen, doen wij trouwens niet. Um, maar um, ja, het, is, het is inderdaad gezonder. Het is, er, er zit nauwelijks vet in. Uh, het is, er, zit, er zitten vezels in en, um, en eiwitten van een goede kwaliteit. Uh, je hebt niet de risico's van, uh, van, van, van dierziekten die erin. zitten bacteriën die, uh, ja. waarmee je jezelf en anderen kunt besmetten. Uh, ja. En dat idee dat ik heb dat mensen die vegetariërs eten altijd wat bleker zijn en zo, dat, uh, dat is hier niet aan de orde. Of is dat sowieso een faoultje? Ja, ik zie het niet, nee. <lacht> ik weet maar zie niet. jij het of niet? Ja, ik zit, ja, jij ik, zit ik, er... <lacht> ik, ik, ik weet het ook niet zeker, maar... Uh... Nee, ik, ik, ik geloof, dat dat, dat is hetzelfde is met biologisch boeren. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die bleek zien. En als die dan per ongeluk vegetariër zijn, dan, dan is het van... zie je nou wel... Maar uh, ja, ik ken natuurlijk heel veel vegetariërs bij ons in het team. Je zit er uh, zelf wel gezondheid, uh, moet ik zeggen. Ja, daarom. Dus ik voel Stoer me prima. en sterk. Ja. ja. Um, ik had een hele goede vraag, die ben ik nu even kwijt. Maar <laughs> <laughs> ik ben helemaal van de uh, Oh ja, word je er rijk van? Dat wou ik weten. ook een hele. Uh, nee, nog niet. Dit is, uh, ik heb er heel veel in geïnvesteerd. En, uh, en ik moet er voorlopig ook nog in blijven investeren. Want uh, ja, we zijn erg bezig met ons voorbereiden op uh, de grote doorbraak. Hè? Dus we werken met een heel team mensen eraan. Maar goed, dat is ook in ieder geval niet mijn insteek. Mijn insteek is om zo, sn zo snel mogelijk te komen tot, uh, tot de kilo knallen. Om de concurrentie echt aan te gaan met vlees. Op prijs ook. Ja. En, maar dan moet je heel veel maken. Of? Ja. Ja, dus dat is echt, uh, da daar willen we zo snel mogelijk naartoe. He, dus vandaar ook dat we gekozen hebben voor... We zijn, we zijn begonnen bij, bij natuurvoedingswinkels. Bij natuurwinkels. En uh, Jumbo heeft uh, onze producten nu in het assortiment. Co-op. Co en we zijn met, uh, met andere supermarkten bezig. Er is uh, uh, vandaag iemand vertrokken naar Canada... Uh, om met een uh, ondernemer te praten... die daar een, een, een winkelketen heeft opgezet. In Canada en Amerika. Met inmiddels 200 winkels en duurzame producten. En die willen ook vegetarische slagers, de vegetarian butcher... in, uh, in de VS en Canada op gaan zetten, een hele keten. Uh, we hebben een levering gedaan in Portugal. En gaan jullie dat dan maken voor hem? Of, of gaat hij dat dan ja. daar gewoon maken? Ja, dat gaan wij maken. En als natuurlijk Maar dat ga je dan daar doen? Nou, in eerste instantie niet. In eerste instantie gaan we dat van hieruit uh, beleven. Nog steeds in dat slagerijtje in uh, Den Haag? Nee, nee, nee. We, daar wordt niks geproduceerd. Daar, daar ontwikkelen we producten. We hebben de productie vindt plaats bij, uh, ja, zeg maar bij, bij effi op efficiënte plaatsen. Hè. Dus, dus onze kroketten worden gemaakt uh, in een krokettenfabriek. En onze hamburgers in een hamburgerfabriek. En zo geldt het voor Briljant. alle Briljant. Het is wel eenvoudig, hè, dat ondernemen, als je het zo bekijkt. Kroketten maken Die... in een krokettenfabriek. Ja. Maar, dan, maar dan vegetarisch. Maar dan een... vegetarisch. En dus dat, dat, dat is iets voor de toekomst. Maar Als je die klanten erbij hebt, dan uh, gaat het opeens heel hard waarschijnlijk. Ja. Wordt het allemaal in Nederland gemaakt? Ja. Nou, niet alles. We hebben ook een, wat we, naast eigen productie, kijken we ook in het buitenland wat er te koop is. Uh, we hebben dus bijvoorbeeld ook een product wat we uit uh, Taiwan halen. Uh, dat huh? komt eruit de boeddhistische beweging. Dat is, dat is de tonijn die we hebben. Tonijn? Waar we, waar we mensen mee verrassen. En we halen producten uit Zuid-Afrika. Zuid maar is dat dan, dan uh, tonijn die je een beetje rood kunt bakken? Of is dat tonijn zoals die in een zit zit? Zoals uh, die in tonijnsalade zit? zit. Of tonijnkoekjes. Ja. Of of uh, ja. En is, dat is ook weer. Ja, jij, gaat, jij vindt alles lekker. Dus, nou ja, dus nee, nee, maar niet alleen vragen. ik. Ik was laatst, ik, en ik zal de naam niet noemen, bij een, bij een, bij een grote cateraar. Uh, een hele succesvolle cateraar. En die, die, die, die liet ik het proeven. En die zei: Even niks zeggen, ik ga mijn chef halen. Ja. Dat is echt een groot, groot, groot bedrijf. En die liet hem proeven de tonijnsalade. En, en die man die heeft zeg maar als, als, als, in, in zijn bedrijf als, als doel zuivere producten. En uh, hij liet hem de kip proeven en tonijn. En, die, en, en die, chef, die chef bij hem zei van... Ja, dit is, dit is een hele zuivere tonijn. Ik proef geen bijsmaak die je bij tonijn vaak hebt. <laughs> en die kip was inderdaad wat steviger. Dus kippendij, dus goede kwaliteit kip. Dus nee, ik, bedoel, ik, ik praat gewoon... Uh, en ik mag het ook van hem zeggen, weet je wel. Het is gewoon waar. Ja. Het is bijzonder. We houden mensen echt voor de gek. Persoonlijk en we krijgen heel van... vaak mensen bij ons die zeggen... ja, maar, maar je, je verkoopt vis. Maar dat, dat, dat, is toch ook, uh, dat is toch ook vlees? Dat is toch niet vegetarisch? En dan moeten we uitleggen dat het... Ja, ook, het, nee, maar het is ook, ook geen echte vis. Ook weer nep. Ja. Um, en, en, en, en, en komt er ook andere vis? Maar, oh nee, wat, en, ja, we, zijn, we hebben laatst... Uh, er is een wedstrijd, de smaak van Nederland. Ja. En dat is dus een wedstrijd voor... Niet voor vegetarisch, maar gewoon voor slagers, voor uh, vis, voor, voor allerlei gerechten. En um, in de voorronde hadden we daar uh, de eerste prijs. Dat was een regio, een derde van Nederland. Dus nu gaan we door naar de halve finale. Maar hadden we de eerste prijs, we in concurrentie zeg, met een slager die daar een gerookte ham ingestuurd had, die 18 maanden in zijn kelder had gelegen... en, en, en, en, en iemand die met vis het een en ander had gedaan. En onze palingssalade palingsalade kreeg, palingssalade, ja. die kreeg de eerste prijs. Die is er ook al? Is de paling. Ook, ja. ja, die hebben we inderdaad. Ambachtelijk hebben die voor elkaar. We zijn nu bezig ook om die op grotere schaal te kunnen leveren. Echt waar? Ja. En dat is de structuur en de smaak is uh, Paling. Ja, ja want ik dat gevraagd, of... want dat waren, dat waren culinaire journalisten. En uh, hebben jullie nog opmerkingen erover? Ze zei: nee, het is gewoon perfect. Ja? ja, Maar kan je het ook zonder salade, zonder mayonaise eromheen? Ik nee, of... hij, is nog niet, hij is nog niet geschikt. Die is inderdaad niet geschikt om zo als paling te eten. Want dan, dan, dan, dan, die... dan proef je wel dat het echt... Uh... is hij te stevig. Ja. Ja. Ja. Oh ja? is hij te stevig, ja, ja. Dat kan ook nog. Ik, doe, ik vertel even waar we straks met de luisteraars over gaan hebben. Want jij blijft tot twee uur zitten. Ja, op korte weg dus. Um, ja, u kunt al uw vragen over vegetarisch vlees... over biologische landbouw of over een leven zonder vlees. Hè? Misschien staat het wel op de drempel... Naar dat leven zonder vlees. Um, althans, dat vlees van dieren. want je hebt tegenwoordig. Dus ook vegetarisch vlees. U kunt al die vragen stellen. En als u dan toch hier aan de telefoon bent. Dan wil ik ook nog graag van u weten. Waarom u wel of geen vlees eet. U kunt ons bellen op 0800 1121, 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren naar hashtag Casaluna. Dat kan ik zelf ook sinds twee dagen. Want ik heb nu een account. Dus misschien ga ik het ook nog wel even doen. Het is wel leuk als ik tijd heb. Um, ja. Heb je wel zoveel om, om nog iets anders met die idealen van je te gaan doen? Ook om ook de politiek in bijvoorbeeld. Nee, nee, politiek niet. Nee? Wat wel uh, wat, wat, wat de volgende droom zou zijn: dat is een, uh, een melkkoe van uh, Roesfress Staal. Dus de echte melkrobot. Hè? Dus uh, bij, die, bij die melkkoeien zie je ook: het worden hele grote bedrijven, nu met 500 koeien. Die uh, een jaar onder stal staan. Ja. En uh, nou ja, dan geldt eigenlijk weer hetzelfde. Weet je wel, dan zou ik heel graag dat gras, dat wordt nu ook aangevoed naar die stal, maar die koeien eruit. En gewoon een uh, vier magen van roestvrij staal, een eier van roestvrij staal. Waar gewoon grasmelk uit komt, zoals we die gewend zijn. Uh, waar je kaas van kunt maken en uh, toetjes en zo. En hoe doe je dat dan? Nou nee, dat weet ik nog niet hoe dat moet. Maar da daar ga ik dan. En dat gaat uh, dan ook zo uh, smaken? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, daar ga ik vanuit. Ja, dat lijkt me, de, dat lijkt me een hele, hele mooie volgende stap. Jeetje. Dus dat, zijn, dat, dat, blijft maar, dat blijft maar door. En wanneer? Want kijk, nu, nu ben je nog aan het investeren. Wanneer is het moment gekomen dat je gaat verdienen? Dat je gaat oogsten? Um, ja, het is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat dat misschien binnen een jaar wel zo zal zijn. Het is, je, moet, je moet op vrij grote schaal kunnen werken. We zitten natuurlijk echt op die. Uh, op grote, ja, je, moet, je moet concurreren tegen gigantische bedrijven, slachterijen en zo. Die hebben natuurlijk enorme capaciteiten, enorme omzetten. Um, dus, um, maar goed, ik hoop toch dat we binnen een jaar dat we, uh, dat we kostendekkend kunnen draaien. Ja. En, en, en nou heb ik begrepen dat je ook nog bezig bent met windenergie, biogas. Ja, klopt. Uh, Even kijken, natuurontwikkeling en nieuwe landgoederen. Ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dan moet je je voorstellen dat dat, uh, dat is een, een, een regeling waarbij natuur ontwikkeld wordt... zonder dat de overheid daar geld in stopt. Uh, dus het zijn gebieden waarvan uh, de natuurorganisaties zeggen, uh, gemeente, provincie, we zouden heel graag hebben dat daar natuur komt. Alleen er is geen, uh, geen budget voor. En dan is er een regeling waarbij je uh, uh, die natuur realiseert. En in ruil daarvoor mag je bouwen uh, aan de rand van die natuur. Ja. En ik ben uh, een jaar of acht terug met een project begonnen omdat ik uh, uh, ja, daar ook zelf heel graag wil wonen. Ik had eerder al. Maar uh, waar wil je wonen dan? In welke? In de natuur. Van ja. uh, de rand van de natuur. En uh, nou ja, na acht jaar is dat uiteindelijk uh, gerealiseerd. Vorig jaar is die natuur aangelegd. Uh, het, het, het gebied is eigenlijk in de oude situatie hersteld. Het en was, en waar, is dat, waar ligt dat? Dat ligt in de buurt van Breda. Ja. Ja. En uh, nou ja, daar, daar kunnen we dan een keer gaan bouwen. Dan, mag, je dan, dan ja, daar, mag ik dan een, een, zeg maar, een soort moderne vertaling van een langgevelboerderij gaan bouwen. Die, en, okay. Maar, maar je, bent, je hebt een boerderij, toch? Een biologische. Ja, en ga je dan weg? Ik heb een boerderij, alleen die boerderij die ligt in een, een primair grijsgebied. Dus daar mocht ik geen, ook al wilde ik, daar mocht ik geen natuur realiseren. En de combinatie biologische landbouw en natuur is een hele goede, hè? want die, die versterken elkaar. Ah, mooi. Uh, dus dat is natuurlijk heel gek, hè? In, in, ja, in, goed, in zo'n land leven, dat je gewoon uh, geen natuur mag realiseren... op je eigen grond, dat lijkt niet gewenst. Ga, maar goed, ik snap... Wanneer, wanneer, ga de... wanneer ga je er wonen? Ik hoop over een paar jaar. Ik ga gewoon op mijn gemak uh, beginnen met, uh, met bouwen. Ik ga het een beetje... Uh, Zelf eigen beheer doen. Ja, oh, ja oh, leuk. Een, precies. Ja. Gisteren heb ik uh, de riolering gelegd. Ja. ja, op korte weg. Wij praten straks door. Uh, zometeen in het tweede deel van uh, uh, Casa Luna. 0800 1121, dat is het uh, telefoonnummer. Als u al uh, wilt gaan bellen, uh, nu het hoorspel het Afro Radio Theater en wij zijn er dus weer om twee over één. Tot straks. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken, bewerkt voor radio. Boiling Frog van Peter de Graaf, aflevering 3. Bij de familie Berkema, met een groot tegelbedrijf aan huis... heerst een gespannen en drukkende sfeer... Na het overlijden van de oudste zoon William... zwaait de middelste zus Adrienne met ijzeren hand de scepter. Na de thuiskomst van Emma, de jongste telg... is er een machtsstrijd losgebarsten tussen de twee zussen. De toekomst van het familiebedrijf staat op het spel. Ondertussen loopt Anna, het stille dienstmeisje van de familie... rond met een groot geheim. Wat is er? Ik, uh... Ik wil een gesprek. Waarover? Ik... Ik wilde eigenlijk apart een gesprek met u. Als het, als het rustig is en we meer tijd hebben. Waarover? Dat kan ik niet zeggen. Je kan toch wel iets zeggen? Het is... Het is in verband met Anthony. Je zoontje. <lacht> Wat is er met Kom, hem? Oh, Laat. Of, ja, doe dat nou toch... Nee, vraag haar morgen op het bureau te komen. Kijk, nee, maar ze, ze wil niet dat wij erbij zitten, snap ja. je? Nou ja, ook goed. Maar ik weet niet wat er zo belangrijk kan zijn in verband nee, met ending. Nee, maar dat kun je inderdaad ook niet weten, lieverd. Kan, kan iemand misschien even komen helpen? Alle kippen zijn los. Wat? Hoe, hoe kunnen die kippen nou los? Oh, maar ze, er zit waarschijnlijk een hele slimme bij. Hè? Die heeft zijn hersen te gebruikt en nagedacht over het slotje en de knip. In Colombia heb je een spreekwoord. Wie je achter de kip aan zit, komt misschien ten val, maar de kip wordt altijd gepakt. Nou, dat lukt dan toch nog, ondanks de honger. Stomme spreekwoorden verzinnen. <tied> Wat doe jij hier? Ik uh, moet hier zijn. Dat kan hier zelfs niet zijn van de rechter. Anna. Ik bel de politie. Ik, ik, ik ben hier niet voor jou. Te laat. En, en ik wil ook best mijn verontschuldigingen aan. Jij moet mij met rust laten. Punt. Jij moet mij wettelijk met rust laten. Maar dat doe ik. Ik, ik. ik ben hier niet voor jou. Ik ben hier voor iets heel anders. Iets waar jij niets mee te maken hebt. Dus ga rustig naar de kamer naast. Blijf ik hier. Laten we elkaar verder met rust. En... Uh... Als je je er ooit toe geroepen voelt, dan zou ik het wel prettig vinden om ergens een kopje thee met je te gaan drinken. Bij wijze van uh, afscheidsceremonie, zeg maar. Gewoon om eens uit te spreken dat we elkaar niks kwalijk nemen. Ach. Ja, jij bent zomaar weggegaan, Anna. Van de een op de andere dag, zonder bericht, geen verklaring. Als ik bel, de telefoons neergesmeten, stuur je de politie op me af. En ik zit daar, met wat ik voor je voel. Niks mee te maken. Jawel, jij hebt dat gevoed. Jij hebt het een tijd lang gevoed. Ik wist toen niet wie jij was. Maar dat weet je nog steeds niet. Ik moet gewoon niet met jou praten. Ga weg! Ik heb je boeken zitten lezen, weet je dat? Ik, ik, ik begrijp wel wat je bezielt, denk ik. Maar dat begreep ik vroeger niet. Joachim. Het is de chemie tussen ons. Die is onbeheersbaar. Maar dat is net de opdracht: daarmee omleren gaan. Met wat de ander in ons teweeg brengt. Gaan lopen is zinloos, Anna. Maar jij bent een dief. Nou, niet waar dat zou impliceren dat ik mij iets van iemand anders toe eigen. En ik vind het hele idee dat iets aan iemand toe behoort sowieso belachelijk. Echt. Dat maakt mij nog niet tot een dief. He? Bezit is een concept, Echt. een afspraak. In werkelijkheid bezit niemand iets. Als we sterven, houd bezit op. En, en wat doe ik nou concreet? He? Beetje rommelen met een uh, OV-chipkaart. Ja, dat is dingen ontvreemden. Dat mag je niet doen. Precies. Ontvreemden. In eerste instantie was het dus vreemd. Het hoorde niet bij de eigenaar. Echt. Wat zeg jij nou? Ontdooien wil toch niet zeggen dat, dat het in eerste instantie al gedooid was, mm. hè? Of uh, ontwaken wil toch niet zeggen dat het waken ophoudt? Bij ontrafelen Tch. waren er wel rafels. En, en er zijn vlekken voor je kunt ontvlekken. Ja. Ontluizen? Moet je maar eens proberen als er geen luistervind is. Ja, ze hebben alles geprobeerd om alles van iedereen te laten zijn en dat is mislukt. Hoe waar heb je het over? ontmaskeren. Had je eerst een masker? Het communisme, daar heb ik het over. Bij ontploffen had je niet eerst een plof. Maar dat lag niet aan het uitgangspunt van het communisme, hoor. Dat was zo beroerd nog niet. Ze hebben alleen geen rekening gehouden met de werking van het ego. Ontkalken. was er eerst kaaaat. Bezit, dat is een heel diffuus begrip. Het lijkt heel concreet, maar zodra je erover begint na te denken... hou je niks over. Je houdt nooit iets over als je ergens over begint na te denken, Joachim. Gedachten conceptualiseren alles. God, wij hebben allebei filosofie gestudeerd, maar we doen er echt iets heel verschillend mee, hè? Ik heb filosofie gestudeerd om erachter te komen dat niets de moeite loont. En daarom sta ik hier. Daarom doe ik dit werk. Daarom wil ik me niet op sleeptouw laten nemen door, door emoties niet, door gedachten niet en niet door wilsimpulsen. Jij hebt filosofie gestudeerd om andere mensen gek te maken met je redeneringen en, en ze in de war te brengen en ze te manipuleren. Filosofie was een bijvak voor mij. Oh, ik ben econoom. Jij manipuleert jezelf nog het meest. Jij zwalkt alleen maar weg van de werkelijkheid zoals oh, die is. Oh, En hoe is die werkelijkheid dan? Gelaagd. Eindeloos gelaagd. Ja, dat begrijp ik ja. Maar los daarvan zijn er toch ook gewoon de feiten. De wereld de feiten. Daar zitten we oh. nou eenmaal in. Oh, noem er eens eentje. O, joh, er zijn er zoveel dat ik hier sta in deze kamer, dat jij een uh, zwart pakje aan hebt. Dat is gewoon zo, daar breng je me niet van af. Dat jij. In deze kamer staat is waar vanuit het perspectief dat jij een iemand bent... met een lichaam dat zich ergens in de ruimte bevindt. Dat zijn allemaal concepten, Joachim. Dat zijn allemaal interpretaties van wat ruimte en materie is. Maar in een kwantummechanische context... Jawel, jawel, bestaat deze werkelijkheid alleen maar uit enorme leegtes... waaruit hier en daar een elementair deeltje opduikt en weer verdwijnt. Zoiets als een ik of de kamer is daar niet te vinden, hoor. Anna. Wat is er? Mis je me niet? Mijn lichaam huilt soms. Nou, kom even. Nee! Ontgoochelen. Was je eerst begoogeld. Ja. Dat is precies wat er met mij gebeurd is in verband met jou. Eerst begoocheld en toen ontgoocheld. Oh, dus je geeft me gelijk als mijn eigen hè? Anna. Joachim. Dat wat wij allemaal als waarheid ervaren dat lijkt Alleen maar belangrijk. Maar dat is het niet. Ja, Dat snap ik allemaal wel, maar dat verandert niets aan het feit dat wat is, is, toch? Nee hoor, de buurvrouw hier verderop is helemaal niet bezig met het feit dat jij in deze kamer staat. Maar dat staat totaal los. Dat heeft er niets mee te maken. Als ik nou midden in de woestijn, zonder dat iemand het weet, mijn lul uit mijn broek haal. Dan haal ik toch zeker mijn lul uit mijn broek. U bevindt zich hier niet midden in de woestijn, jongeman. Hallo. Ik ben Joachim. Joachim van Bentegem. Ik, ik ben hier in verband met de sollicitatie. Die sollicitatie is pas morgen, jongeman. Morgen. Vanaf twee uur in de namiddag. Ja, dat weet ik, mevrouw. En, en vergeeft u mij mijn opdringerigheid. Maar, maar ik geloof dat het van het allergrootste belang is voor u en uw bedrijf... dat ik mij vandaag al aanbied. Morgen bent u schromelijk te laat. Morgen gaat namelijk de grote tegelbeurs in Shanghai open. En daarom moet u met uw bedrijf aanwezig zijn. Oh, en daar wou u mij nu nog naartoe sturen. Uh, nou, oh. u zit er al op. En dat heb ik even voor u geregeld. Kijk, ik, ik, ik ben zo vrij geweest om het een en ander van uw site te slepen... en daar de nodige informatie aan toe te voegen. Even zien. Ja. Ja. Kijk u hier maar eens. Uh, dit is de officiële site van die tegelbeurs in Shanghai. Dit is de uh, virtuele beurs. Daar staat u. Berkema, uh, uw standaardassortiment. En hier mm, heb ik de vernieuwingen gezet. Vernieuwingen. Kan jij zomaar in onze computer. <laughs> François, wat is dit? Kijk jij er eens naar. Uh, laat mij maar eens zien. Kijk, en dan heb ik hier... Een knop voor geïnteresseerde investeerders. Als je die aanklikt, dan kom je, kijk, in de beursruimte terecht. Uh, die is nu nog niet actief. Daarvoor heb ik uw toestemming nodig. Maar ik ga ervan uit dat als we die activeren... uw kapitaal binnen de week wordt verhoogd met 2,5 à 3 miljoen euro. Hadden wij vernieuwingen, gingen we vernieuwen, Adrienne. Ik dacht het niet. Uh, nee, dit zijn dingen die ik verzonnen heb. En die wij dus niet waar kunnen maken. Oh. Hou er mee op, verdwijn jongeman mijn huis uit. Uh, nee. Spijt me dat ik zo bot ben, maar, maar nee. Dit zijn vernieuwingen die we nog waar gaan maken. En dat gaat ons lukken, gelooft u me? Dat is absoluut het probleem niet. We moeten alleen niet treuzelen. Kijk, de belangrijkste vernieuwing zijn de tegels van onbeperkte grootte. Dat is een concept waarbij we de tegel ter plekke verticaal bakken. Dus, dus tegen de muur waarop hij moet komen. Desnoods bakken we zo'n hele muur in één stuk af. Eén grote tegel van vloer tot zoldering. Daarmee jagen we de concurrentie de kast op. Verticaal bakken is onzin. Ja. met gasovens is dat inderdaad uitgesloten, maar elektrisch kan het wel. Nee, dit gaat zomaar niet hoor. U komt hier binnenvallen, u maakt iedereen gek met uw verhalen. Ik heb vanmorgen mijn broer begraven en straks gaan we kip eten. Potverdorie. Mm. Ik eet kaas. Een boterhammetje. Ik heb een keertje broodje kip gehad. Nou, zat er veer in, kipsalade, weet je. Dus ik nam een hap en ik kwam allemaal mijn pluim tussen mijn tanden. Een grote slagpen. kon je me schrijven, zo groot was die. Zat onder de mayonaise. Dus sindsdien kaas en appelstroom Voor mij. Oké. Okay. Ik begrijp het. Ik, uh, ik, ik ga te hard. Het spijt me. Mag ik misschien nog één dingetje zeggen? Waar was u daarnet? Daarnet? Uh, voor u hier binnenkwam. Thee voor iedereen. Wat maakt dat nou uit? Oh, we kwamen van buiten. Uh, ja, maar wat deed u daar? Dat gaat u niet aan, oh, jongeman. De kippen waren los, we hielpen ze terug een hok in jagen. Hè? Precies. En ondertussen kon ik hier ongestoord binnenwandelen en desgewenst alles leeghalen. En ah, dan hadden wij de politie gebeld. En die zou te laat gekomen zijn. Dan was het een zaak voor de verzekering. Nu? Ik heb dat kippenhok opengezet daar straks. Hm? Waarom heb jij dat kippenhok opengezet? Dat mag jij helemaal niet omdat het precies is wat de Chinezen op dit moment ook aan het doen zijn op de tegelmarkt. Ze kopen Italiaanse bedrijven op en zweren die producten tegen bodemprijzen op de markt. Dat mogen zij ook niet, maar ze doen het wel. Dat is dat ook openzetten. Want daar gaan jullie klanten. Dat zijn die kippen. En terwijl jullie tevergeefs proberen die kippen weer binnen te halen... staan zij straks klaar om je bedrijf over te nemen. En zij, dat zijn dan weer de Chinezen. En ik word daar niet goed van als jonge ondernemer. Dus ik ben op zoek naar een oud-familiebedrijf. Een bedrijf met, met, met traditie, met karakter, met geschiedenis. Het, het, het soort bedrijven waarvan er momenteel honderden worden opgeslokt... en verteerd door Chinees kapitaal. Ik wil er zo eentje. Eentje, maar eentje. En dan zal ik laten zien dat ze dat niet te pakken krijgen. Dat het niet opgeslokt kan worden omdat het onverteerbaar blijkt. Hier is mijn kaartje. Goedemiddag. Huh? Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht nou toch eens even. God, je bent zo snel. Ga even zitten. Doe eens gewoon. Boiling Frog van Peter de Graaf. In de regie van Erik Wien.